Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Goedemiddag, ik ben Wouter Walgemoed en dit is het nieuws van NOS op 3. De corona-website van de GGD ligt eruit. Daardoor kan je op dit moment online geen test- of vaccinatieafspraken maken. Ook testuitslagen bekijken is niet mogelijk. Telefonisch kan je nog wel een testafspraak maken. De GGD-site ligt eruit door een storing. Wat de oorzaak is en hoe lang het gaat duren is nog onduidelijk. Door extreem noodweer in de Verenigde Staten kwamen tientallen mensen om het leven. De staat Kentucky lijkt het zwaarst getroffen, maar de tornado's reisten door meerdere staten. Deze vrouw zag het gebeuren. I live about 5 miles outside the town and we were sitting there watching the news, you know, play by play watching everything so we wisten, ik wist dat het zou gebeuren. Maar ik had but I never imagined in a million years that when we de schade is groot, 10.000 Amerikanen zitten zonder stroom. Een kwart van de Nederlanders sport minder of niet meer omdat er een avondlockdown is. Dat zegt sportkoepel NOC NSF. Nu gaat alles om vijf uur dicht en kan je dus nergens meer sporten. Volgens de sportkoepel hebben vooral kinderen en jongeren echt een club nodig om te sporten en genoeg te bewegen. In Abu Dhabi begint rond deze tijd de kwalificatie voor de laatste en allesbeslissende Formule 1-race van het seizoen. Vandaag en gisteren waren de laatste vrije trainingen. En daarin zaten Hamilton en Verstappen weer dicht bij elkaar. Het blijft dus spannend, zegt commentator Jeroen Blekenmolen. Verstappen had één training de snelste tijd. En in de tweede training ging hij dan weer ietsje langzamer dan Hamilton. Uh, dus het, ja, het zit gewoon ook daar, beide trainingen binnen 1, 2 tiende van een seconde. Ook als je kijkt naar de verschillende type banden waar ze mee moeten rijden in de wedstrijd, tijdens de wedstrijd. Dan uh, ontloopt dat elkaar niet heel veel. In vorige races in Abu Dhabi was de coureur die begon, begon op pole position vaak ook de winnaar van de wedstrijd. Het weer dan af en toe zon. In het noordwesten nog kans op een buikje. Het is ongeveer 6 graden vanmiddag. Morgen ook af en toe regen, maar wel veel zachter. Maximaal 12 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem heb je 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. kerst. ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met nu. Me. Zandvoort op zaterdag. Even na twee uur, Zandvoort, een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer, Studio Tolweg 10A. En je hoorde Jimmy Neil en Ain't No Doubt als eerste na twee uur. Nou, We zijn er weer drie uur lang op de zaterdagmiddag. Goedemiddag Albert-Jan en hallo luisteraars. Welkom. Uh, goedemiddag luisteraars. Kijkers niet te vergeten. Ja, uh, Hoe gaat het met je hart? Kiedibum, boem, boem. Ja, het is, het is, uh, wat dat betreft wordt het een uh, leuke uitzending. Met van alles en nog wat. En natuurlijk ook uh, ja, veel Formule 1. Want om twee uur uh, is de kwalificatie begonnen. Uh, voor die race van morgen. Die om te, uh, morgenmiddag om twee uur Nederlandse tijd uh, van start gaat. En uh, ja, de, de vorige week natuurlijk op de televisie, het was allemaal uh, Hamilton of uh, Verstappen, wie gaat het worden, wie gaat het worden. Dus uh, ja, we naderen de ontknoping van het uh, ja, wereldkampioenschap in de coureurs en natuurlijk ook voor de constructeurs. Uh, dus de kwalificatie is begonnen, we houden het voor u in de gaten de komende uur. Ja, en de Zandvoortse delegatie is daar ook aanwezig, begreep ik. Ook, ook daar gaan we staan we bij stil, want afgelopen week kwamen onze collega's van NHTV uh, met een aantal uh, zeggen Abu Dhabi-gangers in gesprek. Die hebben daar een, een reportage over gemaakt, die willen wij u niet onthouden. En daarna uh, krijgt u het uh, live verslag vanuit uh, Abu Dhabi uh, van hedenmorgen tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort... Want daar sprak uh, uh, onze collega's met Marcel Buscher die daar met een groep Zandvoorters aanwezig is... over de sfeer daar in uh, Abu Dhabi. Dus dat in het tweede gedeelte van dit eerste uur. Van, uh, verder natuurlijk de vaste items zoals er zijn rond de klok van half vier. De evenementenagenda. Uh, half drie hebben we natuurlijk het weerbericht. Blijft het zo, wordt het beter. U hoort het allemaal om half drie. Dier van de week, ik had Blinky... Blinky? Blinky, maar ik denk, laat ik nog even kijken voordat de uitzending begint. Blinky is alweer gereserveerd. Ook alweer... Uh, en, dan, en dan hebben we nog één, die, die luistert naar, naar Gordon. Dus <laughs> Gordon? Ik hoop dat Gordon ook een, een dak boven zijn hoofd vindt. Uh, dat tijdens het dier van de week rond de klok van half vijf. Het is allemaal een beetje onder voorbehoud. Want we hebben natuurlijk ook een kwart over vier Pit Report... En daar gaan we terugkijken naar de kwalificatie en een vooruitblik op de race. En dat doen we samen met onze collega Willem van Densen, onze vaste verslaggever tijdens evenementen op het circuit. Kijken wat hij ervan vindt. We gaan hem rond de klok van kwart over vier, gaan we hem daarover bellen en hoe hij de kwaliteit heeft be be beleefd. En hoe hij denkt dat de race morgen zal gaan voor verlopen. Wellicht dat het wat uitloopt, maar dat is allemaal een beetje onder voorbehoud via dat de derde uur. Want we gaan gewoon kijken hoe dat allemaal loopt. Goed, we hebben natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. In het, in het tweede uur. En om tien over drie gaan we schakelen met Carina Veren. Want die is druk bezig met de kerstactie van Hart voor Zandvoort. En die is, Hart voor Zandvoort wordt georganiseerd door de Rotary Club Zandvoort. En die is verlengd. Tot 20 december. En zij gaat ons daar alles over vertellen. Over hoe dat allemaal werkt. En in samenwerking met de Zandvoortse Courant. En in de diverse winkels worden kerstbomen geplant. Hoe dat allemaal in elkaar zit. U hoort het allemaal rond de klok van 10 over drie. Kwart over drie. Tijdens het interview met Carina Veren. Ik zou zeggen genoeg reden om... Uh, uh, ik zou zeggen als ik jou straks veel muziek ga draaien. <laughs> want het is uh, even een tussenstandje. Q1 Hamilton natuurlijk snelst. En op 0.056 op de tweede plek vinden we Verstappen. Goed, wij houden het voor u in de gaten en houden u op de hoogte. Ik zou zeggen, genoeg reden om zeker de vandaag de komende drie uur live te blijven luisteren... en kijken naar uw enige, enige lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. En u uh, inderdaad helemaal niks te missen van de kwalificatie. Wij houden hem voor u in de gaten hier bij CFM Meekijken in de studio www.zfm-live.nl. Kijk je live mee tot aan 5 uur Zandvoort op zaterdag. Zaterdagmiddag bij Mordie. De eendagsvlieg van de Tambourine en High Under the Moon. Nou, rode vlag op dit moment tijdens de Q1. En uh, we houden de situatie voor je in de gaten. En dit is de nummer 1 uit de sterren 25. Gisteren zat ik hier met een vriend. We hadden het over toen ik jou verliet. Al best lang geleden, toch te lang gewacht. We hadden het over je ziel en je kracht. Jij dat zo zag dan, hoe jij je gedroeg Nee, voor jou was er nooit iemand genoeg Jij was het speciaals die nog nooit iets verkeerd Met gesloten ogen bekeek ik het weer Hoe ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd Had het af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 Ja. Mezelf het gezegd en mezelf, het beloofd had het, afgesloten, weg met verdriet en ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet. Want de pijn niet blijft het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat, want dat kloot toch. Jorden de nummer 1 Johan uit de, de sterren. En top 25 van deze week. Dat was mo en dat heb jij gedaan. En uh, gelukkig is de rode vlag-situatie vanwege een uh, omgereden paaltje inmiddels uh, weer voorbij daar in uh, Abu Dhabi. We hebben nog 2 uh, nou, minuten 30 op de klok bij uh, Q1. Hamilton P1 verstappen, P2 en Bottas P3 op dit moment. Het nieuws in het kort nu van afgelopen week. Nou en op de vijfde plek Perez. Perez. Oh, dat wil je even melden. Uh, ja, ja, die houdt nou dan, je dan moet je Lando Norris op P4 ook even melden <laughs> bij deze. Goed. Uh, terug naar afgelopen maandagmiddag heeft de uh, explosieve opruimingsdienst, de EOD, aan de Torbekkerstraat in Zandvoort vier rode tonnen uit een vuilniswagen in Zandvoort gehaald. Het gaat om zogeheten uh, lijnwerpers die mogelijk nog explosief materiaal zouden kunnen bevatten. Lijnwerpers worden bij schepen gebruikt om touw mee af te vuren en te bevatten. Medewerkers van de afvalophaaldienst Spaarlanden hoorden rond de één uur ineens een explosie in de laadruimte van hun vuilniswagen. Daarop ontstond een brandje dat ze eerst nog even probeerden te blussen. Omdat het niet, luk, eh, omdat het niet lukte hebben zij de brandweer opgeroepen. Tevens werd even later de EOD ingeschakeld. Omdat er mogelijk nog explosief materiaal tussen het vuilnis zou zitten, Zo, zit in, zo, zo uh, dit gemeld door mediapartner NH Nieuws. De inhoud, van, de inhoud van de laadruimte is door de EOD met behulp van een explosievenrobot robot onderzocht. En zij hebben de vier rode tonnen lijnwerpers veiliggesteld. De eerder afgesloten straat kon rond half zes weer vrijgegeven worden voor het verkeer. Uh, in de commissievergadering van dinsdagavond werd nog maar eens heel duidelijk hoe verdeeld de fracties in de raad zijn over, de uh, over het voorgestelde parkeerbeleid. Dit hete hangijzer stond echt centraal tijdens de vergadering en daarnaast debatteerde de gemeenteraad onder meer over de bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland en de huisvestingsverordening voor 2022. Ook die dinsdag 7 december was het de dag van de vrijwilligers. Deze dag is om aandacht te vragen voor alle vrijwilligers, mantelzorgers en andere inwoners die zich onbetaald inzetten voor andere mensen of goede doelen. Helaas kon mede vanwege de coronamaatregelen ook dit jaar niets georganiseerd worden. En daarom wilde het college van BMW via onder andere deze weg hun waardering uitspreken naar alle vrijwilligers binnen de Zandvoortse samenleving. Alle vrijwilligers doen verschrikkelijk veel goed werk... van de reddingsbrigade tot ouderenzorg... en van toneelvereniging tot sportclubclubs. Mensen werken onbetaald voor een ander. Vrijwilligerswerk is zinvol, leuk en bovenal interessant. Het bindt mensen en tallozen doen het dan ook met veel inzet en plezier. Maar de grote diversiteit aan vrijwilligersactiviteiten... is bij veel mensen nog onbekend. Het thema van de Vrijwilligersdag was daarom nieuwe gezichten... Ondanks dat er veel mensen al vrijwilligerswerk doen, is er bij veel organisaties nog voldoende plek beschikbaar voor nieuwe gezichten. Er is altijd wel een vereniging, instelling of stichting in de buurt die bij uw interesses of ervaring aansluit. En neem daarop contact op of kijk bij www.vip-zandvoort.nl. Www Net als in Zandvoort is in veruit de meeste gemeenten in Nederland de traditionele nieuwjaarsduik op 1 januari afgelast. Als alternatief stelt Unox net als vorig jaar 10.000 blikken zeewater ter beschikking voor de zogenaamde thuisduik. Uh, u kunt uh, de, de nieuwjaarsduikfans via www.nieuwjaarsduik.nl www .nieuwjaarsduik gratis een pakket aanvragen. Hierin zit alles voor de perfecte thuisduik. Twee blikken zeewater, één blik soep en twee mutsen om naar de koude duik in eigen tuin, badkuip of op het balkon weer op te warmen. Voor elk besteld pakket doneert Unox een blik ertersoep aan de voedselbank. Er zijn dit jaar 50.000 pakketten beschikbaar. Dus wees er snel bij. De bedoeling is dat, uh, dat door iedereen op 1 januari om 12 uur ne weer net als uh, toen zo enthousiast gedoken wordt als vorig jaar tijdens de thuisduik. Nogmaals: www.nieuwjaarsduik.nl. Kunt u zo'n pakket aanvragen? Het is toch een beetje armoe, hè? Zo'n zo pakket uh, in plaats van uh, de echte duik. Maar goed, het is uh, even niet anders vanwege inderdaad uh, de coronasituatie op dit moment. Nieuwjaarsduik.nl, daar kan je zo'n uh, pakket bestellen van uh, inderdaad de sponsor van het uh, evenement. Dat is Unox van de Worsten natuurlijk, hè? Uh, ja, de Q1 zit er inmiddels op. Nou ja, uh, Mercedes 1 en 2, daar hebben we het over de Hamilton en Bottas. En uh, Red Bull 3 en 4, Verstappen en Peres. Straks de Q2, ook die houden we voor je in de gaten hier bij CFM op uh, de zaterdagmiddag. Dus lekker blijven luisteren naar het geluid van Sanford, dan hoor je het vanzelf langskomen. En mocht je het nieuws willen blijven volgen, download daarvoor onze CFM app. Die is gratis verkrijgbaar in onder meer de Play Store. Het weer hoef je eigenlijk bijna niet eens naar Abu Dhabi toe, want ook in Zandvoort een blauwe hemel op dit moment en een lekker zonnetje. Nou blijft dat zo de komende dagen, dat hoor je zo dadelijk van Albert-Jan in het weerbericht bij CFM. Maar eerst deze van Bruno Mars en Anderson Paak. Inderdaad, Smoking Out The Window. Mm. Mm. Me paying the rent, paying for trips, diamonds on a neck, diamonds on a wrist. and here I am all alone. All alone. I'm so cold. I'm so cold. You got me out. The night she was gripping on me tight, screaming, can leave!" I'm so fucked! 15 uh, rijders over voor uh, de Q2. Het tweede deel van de kwalificatie daar in uh, Abu Dhabi. Net begonnen nog uh, ruim 13 minuten te gaan. En bij ons hier uh, in Zandvoort is het uh, half drie. Tijd voor het uh, weer, albert uh, Blijft het zo mooi? De bewolking heeft op deze zaterdag de overhand. Maar vanochtend uh, zag u ook al geregeld de zon. De zwakke tot matige wind draait van noordwest naar zuidwest en het wordt vanmiddag 8 graden. Vanavond is het bewolkt, de komende nacht valt regen en het koelt af naar een graad of 5. Ook morgen overheerst de bewolking en in de ochtend valt af en toe de regen. De westen tot zuidwestenwind is meest matig en het wordt 11 graden. Maandag is het ook bewolkt, maar dan blijft het droog. Het wordt een graad of 10 en er waait een matige zuiden tot zuidwestenwind. Gaan we naar de dinsdag. Dinsdag is weer wat regen mogelijk en dan vooral in de nacht en ochtend. Woensdag valt de regen juist wat later op de dag. De temperatuur komt dinsdag op beide dagen, uh, uh, maandag en dinsdag, rond de 10 graden uit. De rest van de week en volgende week is het overwegend grijs en bewolkt, maar wel over het algemeen droog. Met name donderdag schijnt ook nog even de zon. De temperatuur daalt iets van 9 tot 11 graden. Op donderdag naar 6 tot 9 graden in het weekend. En voor de lange termijn, na het volgende weekend, neemt de spreiding zoals gewoonlijk in de temperatuurverwachting toe. De minima komen dan ergens uit tussen de min 2 en plus 6 graden. En overdag liggen de maxima tussen plus 2 en plus 9 graden. Aldus Rico Schreuder. En het weer is ook uh, na te lezen op onze eigen CFM app. Dat was het weer. We gaan lekker door met die Q2 en op dit moment een hele snelle Lewis Hamilton op de baan. We're stacked against us both Steeds spannender daar in Abu Dhabi tijdens de kwalificatie. En net had ik het over een snelle loose Hamilton met twee keer paars. En ik hij, ja, mag ze stappen, heeft slechts groen. Maar dan scheelt het uiteindelijk in de eindtijd naar vierduizendste. Omdat hij in sector nummer drie gewoon absoluut de snelste is. Maar op dit moment de snelste op de baan. Een Ferrari, je wil het niet geloven. Carl Sainz heeft op dit moment de snelste tijd. 1.23.1.7.4 zet hij op de klokken. Maar 1.000 verschil met Lewis Hamilton. Dus alles is nog mogelijk. We houden het voor je in de gaten. Omdat het vandaag de belangrijkste kwalificatie van het jaar is eigenlijk... met de slotrace in Abu Dhabi. Heel veel aandacht daarvoor bij CFM. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, de spanning stijgt, Albert-Jan. Hoe is het met je hart? Oh, prima, Hartstikke hoor. goed, zeg prima, je dan. Hoor. Ja, hoor. Okay. Hartstikke goed. Nou, goed. Ja, uh, Zoals gezegd, morgen gaat het dan gebeuren. De grote finale tussen Max en Lewis op het circuit van Abu Dhabi. Verstappen zal gesteund worden door een paar duizend uitzinnige Nederlandse fans op de tribune. En er zitten natuurlijk ook best wel wat Zandvoorters tussen, zoals Marcel, Aad en Harry. De drie kunnen bijna niet slapen van de wedstrijd zenuwen de afgelopen week. Ik hoop dat Max de zenuwen straks beter in bedwang heeft dan ik, uh, Al dus Marcel Buscher. Zijn hele café in het centrum van Zandvoort draait om het autoracen. Hij schenkt er zelfs pitspils samen met zijn vader Aad en zijn oom Harry... En nog zeven andere Zandvoorts ze, ze stap, stapten zij in het vliegtuig naar Abu Dhabi. Het, uh, het was in Zandvoort al fenomenaal, maar de titanenstrijd die daar gaat plaatsvinden wordt echt ongekend. Afgelopen week ging NH bij hun op visite. ...begint op te lopen. Gaat Max aanstaande zondag geschiedenis schrijven? In Reesdorp Zandvoort zal het ook wel het gesprek van de dag zijn. Toch? Nou, nee. Niet zo. Nee, nee, Nee? Hoe kan dat nou? Ja, dat weet ik ook niet. Ik had wel iets meer verwacht hoor, hier in Zandvoort, dat het toch meer zou leven hier. Maar als we even verder zoeken, blijkt het wel degelijk te leven hoor, onder de Zandvoorters. Ja, Max natuurlijk. Ja, ja natuurlijk. Geweldig, Abu Dhabi. En dit? Go for it, Max. Dit is café-eigenaar Marcel Buscher. Hij kan niet wachten tot het zondag is. Waar ga jij als uh, groot verstappen kijken? Hij durft het bijna niet te zeggen, maar uh, wij zitten in Abu Dhabi. De tickets zijn binnen. Marcel zit straks op de eerste rij, samen met zijn vader en zijn oom. Zo meneer is er al sprake van wedstrijdspanning. Ja, absoluut. Slecht slapen. <laughs> <laughs> S wakker worden en dan dromen dat het misgaat. Wat we hier hebben meegemaakt is natuurlijk uh, fenomenaal. Ja. Ja en uh, dit daarnet die je daar zo meteen losbarst. Uh, ja als dat op die manier wel weer gaat gebeuren als Max als eerste over de streep komt. Ja. Ja dan is het klaar hè? Klein traantje bij Marcel als hij wint? Nee, dat zit er zeker... <laughs> Ga ik niet zeggen dat het niet zo is. Nee, zeker niet. Ja, ik geloof dat we met z'n allen alle Nederlanders... Dat er zo'n 5000 man uh, nu op de tribune zitten. Dus uh, het zal aardig oranje gekleurd worden daar in die zandbak. Gaat u doen als hij wint? Uh, uit mijn padje. En er hoopt nog iemand heel erg dat Max wint. Namelijk de maker van deze muurschildering in het Café van Marcel. Dat is de Haarlemse kunstenaar Mark Berenpoot. De maxgekte heeft hem de afgelopen maanden veel werk opgeleverd. Oeh, ik weet niet precies hoeveel ik er gemaakt heb, maar wel genoeg. Ja? In, uh, het verschilt echt tussen de Formule 1 auto zelf uh, tot het. Uh... Het, het uh, gezicht van Max of het logo van hem. Wat, wat zou een overwinning van Max voor jou kunnen betekenen? Nou ja, uh, als hij goed racet en uh, iedereen is in de gloria, dan uh, willen ze willen juist Max op de muur. Dus uh, dan is het nu meer klussies voor mij. Waar gaat u kijken? Uh, thuis, alleen. Uh, niemand om me heen. <laughs> en wij gaan niet naar Abu Dhabi, weg en lekker naar Kroganaria. Yes. Wilt u in de camera even snel iets zeggen nog tegen Max vooraf? Max, succes jongen. En hou, hou hem op de baan. Max ga ervoor, hè? Volgasten, uh, winnen die handel. Laat elkaar een uh, hele mooie race toewensen van uh, Louis en jij. Maar uh, we weten wel wie met de week het huis komt. Ja, zo is dat uh, Marcel. En uh, die zitten daar uh, inderdaad uh, op dit moment ter plekke in uh, Abu Dhabi. En ziet uh, de Q2 uh, daar met uh, Carl Sainz uh, op uh, P1. Uh, Hamilton P2 en uh, Verstappen op P3. Nou, het zit er alweer uh, bijna op uh, voor die uh, tweede gedeelte van de kwalificatie. Nou, vanmorgen waren ze trouwens ook te gast bij onze collega's, Albert-Jan. Die hadden even gebeld met Marcel, geloof ik. Klopt, want inmiddels zijn is die, die, die 5000 Nederlanders... Die, die zijn inmiddels in Abu Dhabi aangekomen. Waaronder natuurlijk ook Marcel Buscher. En onze, vanmorgen tijdens het Goedemorgen Zandvoort... sprak presentator Cor live met Marcel vanuit Abu Dhabi. Goedemiddag, vrienden en vriendinnen van de autosport. Echt ja. wel, goedemorgen eigenlijk nog, hè? He. Ja, het is hier uh, nog goedemorgen. Het is hier uh, net even ah, over half elf. En bij jou, hoe laat is het daar? Ja, biertijd, dus uh, ietsje later. Biertijd, <laughs> ietsje later. <laughs> Na half nee, Het is, uh, ja, zeker, zeker, zeker. Ik geloof één uur. Oké. Okay. Maar uh, jij bent daar met een aantal mensen uit, uh, uit Zandvoort, hebben we begrepen. Uit uh, de, de, de, de telegraaf zelfs, want het, daar stond het ook in. <laughs>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 De oranje kleur die staat bovenaan. Nou ja, ja, de, bovenaan, ja. <laughs> um, We hopen dat er ook straks de uitslag is van de kwalificatie. Maar goed, dat moeten uh, uh, we straks meemaken. Zeer zeker te hopen. Um, even over, jij zegt dit, dit is biertijd, maar Abu Dhabi is een, uh, een land waar dat uh, eigenlijk helemaal niet uh, gedronken mag worden. Hoe, hoe gaat het daar nu? <laughs> uh, nou, er staan hier tops genoeg hoor, dus uh, dat is geen probleem. Okay. En, uh,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 Dat is geen probleem, denk ik, voor jou. Want je, je moet dat toch wel drinken hè, met, uh, ja. met de race daar. Maar we gaan nog. Dronken gaan wij zeker niet worden. En als we het worden, dan wordt het van geluk. Maar dat is dan zondag om 4 uur, 5 uur. Als de Max over de finish rijdt, dan heb je welkom in nodig, denk ik. Dan word ik ook vreselijk dronken, denk ik. <laughs>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 Zekers, zekers. Dus fingers crossed. En uh, we spreken elkaar snel. Bedankt in ieder geval. Ja, dat was uh, Marcel Busscher uh, vanmorgen bij uh, Goedemorgen Zandvoort. De gast live vanuit uh, Abu Dhabi, waar uh, op dit moment de Q2 erop zit. Straks trouwens om kwart over vier hebben we een uitgebreide uh, samenvatting... Uh, van de kwalificatie die op dit moment uh, gaande is... met onze uh, eigen racereporter Willem uh, van Denzen. Maar we hebben die Q2 uh, gezien. En ik, uh, ik zei het net al, uh, nog 11 seconden stond er op de klok... voordat we met interviews begonnen. En toen gebeurde er heel veel op de baan... want uiteindelijk die Q2 gewonnen door uh, onze eigen Max Verstappen... en uh, zijn teamgenoot PRS zelfs op uh, P2... En dat Hamilton op uh, P3. Verwachten we niet, hè zo, uh, Albert Jan? Dit had ik hier, die, hier had ik voor getekend. Maar ja, ze moeten, ze, Q3 wordt, nog, uh, wordt, wordt ook nog spannend. Ja, dat is de belangrijkste en, en, en, ja, en, natuurlijk. Ik, ik, heb niet, ik heb niet gezien of wat verbanden is er Nee, in, ik in, kan het niet gereden hebben. Dan ben dus. ik even door uh, alles, uh, heb ik dat uh, gemist. Want uh, misschien heeft Hamilton wel uh, op geel gereden en Max ja. op, uh, op uh, rood klopt dat? dat? Nee, dat weet ik, weet ik ja, niet. Ja, ik zie ons. Oké, dus ja, dat uh, jeetje. Ja, dat, dat belooft nog wat. Dat belooft wat. Ja, dus andere strategie door uh, Red Bull in ieder geval. Ik ben erg. Nee, ja, dus, nou, goed. Uh, uh, gaan we gewoon het plaatje draaien. We beginnen met Q3 en dan kunnen we daarna even het uh, laatste stuk meepakken van, uh, van Q3, live in de uitzending. We gaan uh, jingle bellen. Snow But have a cup of cheer Have a holly jolly Christmas And when you weer eens terug te horen, de oude single van ub 40 en Red Red Wine. Ja, het is alweer bijna drie uur, de tijd vliegt voorbij. Hè? En ja, de Q3 die is inmiddels wel gaande daar in Abu Dhabi. Kan je daar alvast wat over vertellen, albert Jan? Nou, met nog ruim acht minuten te gaan... Verstappen verbetert zelfs zijn eigen tijd, dus die staat op één... Uh, voorlopig nog PRS op 2, 3 Hamilton. Uh, maar dat, dat wordt nog een jamboel aan het eind uh, tegen de ontknoping aan. Want goed, zoals nu is Verstappen, Norris staat 2. Nee, nou gaat tsunami, het uh, tsunami. Tsunami, <laughs> ja. ja. Hij gaat wel <laughs> ja, als een tsunami tekeer. Ja, die, die gaat naar 2. Er is geen pijl op te trekken, al die tijden. Maar de snelste tijd, momenteel, gereden door Verstappen. 1, 22, 1, 0, 9. Met... Lewis Hamilton uh, nu op de baan op rood uiteraard. Ik denk dat er alleen maar rode banden zijn uh, voor die kwalificatie. En uh, ja, dat was natuurlijk wel even een, een goede wetenschap. Dat uh, die, die, die snelste tijd in Q2 door Verstappen op uh, rode band was gezegd. Op sofs, ja. En Hamilton was op uh, Medium. mediums. Dus dat, uh, want nu kan Hamilton natuurlijk uh, uh, sneller gaan. Maar hij is hij momenteel nog een halve seconde... Achter Verstappen, nogmaals Max Verstappen, 1 22 1 Hamilton daarop een halve seconde achterstand. En Bottas op vier. En waar vinden we Perez momenteel, nou die moet nog een tijd zetten. Dus er is genoeg, wat dat betreft is die actie op die baan tijdens Q de, de qualifying... is de laatste weken steeds sneller gegaan, hè? Ja, klopt. Dus dus moet Moeten binnen, binnen die tijd moeten ze het allemaal zetten. Dus het is allemaal veel attractiever voor de toeschouwers geworden. Dus ook voor ons. Dus ik zou zeggen, zet maar even een plaatje op. En als er nog wat te melden is, dan zullen we het zeker niet nalaten. Nee, dan doen we dat gewoon in het volgende uur. Zandvoort op zaterdag. En stuur u allemaal fijne dagen en een vocht.